We kunnen Ja, Het zijn. gekke is, ik krijg opeens Kippenvel, dat is heel gek. Opeens, opeens krijg ik Kippenvel op het moment dat er de spelers naar een positie gaan. En opeens krijg ik de kriebel die hoort bij het begin van een groot kampioenschap, de Europees kampioenschap. 2012 staat op punt van beginnen. En wat ik ook wel leuk vind is dat spelers ook de nervositeit kennen. Uiteraard de druk kennen. weten wat er van hen verwacht wordt. Openingswedstrijd heel belangrijk. En Van Persie die naar de kant riep. Ik, heb, ik moet water hebben. Ik moet even drinken. Ik moet even drinken. Een droge mond. En ook gewoon hij klaar met de wedstrijdspanning van de wedstrijd. De beat in het stadion. Hier. In Garkov. Het is 7 uur plaatselijke tijd. Je voelt dat het geluid aan gaat zwellen. En je weet dat iedereen in de wereld gefocust is op bijvoorbeeld nu het Nederlandse elftal. Waar dan ook. In New York, in Jeruzalem, in Amsterdam. Noem het allemaal maar op. Overal staat men nu oog in oog met de spelers die er staan. Het is Wesley Snyder en Robin van Persie. Dat, die zullen de eerste twee balomwentelingen doen gaan. En dan weten we op het moment dat hier naar de scheidsrechter uit Slowakije op zijn fluitje gaat blazen. Dat het Europees kampioenschap gaat beginnen. En dat we moeten afwachten hoe ver Nederland komt. Zijn we na 17 juni al uitgespeeld? Is Eerst een eerste ronde met Denemarken, Portugal en Duitsland te zwaar? Of komt er uiteindelijk een rondvaart op 2 juli? Nu gaat het beginnen. We weten het over misschien wel 10 dagen. Of. Over een week op 3. Oranje heeft afgetrapt. Snijder heeft echt in de eerste seconde van de wedstrijd een tik tegen zijn enkel gekregen. En kijkt er nog maar eens naar terwijl de bal terug gaat naar Maarten Stekenburg. Hij staat nu in de middencirkel aan zijn enkel te voelen en trekkenbeent wat. Scheidsrechter heeft dat niet gezien, die tik. Vlaar heeft de bal gekregen en wordt opgejaagd. Moet Pasen met zijn linker. En raakt de bal volkomen verkeerd. Die gaat een meter of 3-4 over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Over de zijlijn, zodat de Denen aan hun rechterzijde, Jacobsen, degene die daar speelt, Lars Jacobsen van FC Kopenhagen. Een gooi mag gaan nemen en de Denen dus balbezit hebben in de eerste seconden, laten we zeggen, minuut van deze wedstrijd nu. Een overname ter hoogte van de eigen helft is een overtreding wel degelijk begaan omdat Nigel de jong. Iemand over zich heen dus iets storten. Maar dan krijgt Nigel de Jong hem tegen. Dat is vrij opmerkelijk. Want het leek alsof de tegenstander er zwaar overheen leunde. Maar de vrije trap is in ieder geval een vrije trap voor de Denen. Waarvoor de landmacht Agger en Kier in naar voren komen. En men heeft ook nog een lange man in de persoon van Bentner. Dus het is even lang fase 1 in de openingsfase van de wedstrijd. Met het balbezit dus voor de Denen. Een vrije trap die genomen gaat worden. Een meter of 15, 16 over de middenlijn. Misschien is het wel 20 meter. Bij 5 meter van de zijkant af is het Palsen. Die met zijn linker die bal... ...op de rand van het 16-meter-gebied laat komen. Wordt doorgekopt en uiteindelijk is het een balletje... naar de kopbal van Akker voor Stekenenburg. Eerste dus kansje in de wedstrijd. Na 80 seconden komt dat toch wel van de Denen... ...waarbij je moet zeggen dat Oranje, hoewel het heeft afgetrapt... ...de middenlijn eigenlijk nog niet in zicht gehad heeft. Als dat een voorbode wordt, dan wordt het een moeilijke avond. Maar dat zal toch niet. Willems krijgt de bal. Laten we hopen dat hij vooral rustig blijft. De eerste eenspeelpaas naar Sneijder is behoorlijk. Dan gaat Affelay lopen aan de linkerkant. Snijder wil de bal daar aan meegeven, maar Voelt eigenlijk al de aanwezigheid van Kier die hem fel op de lip zit. De bal over de zijlijn. Ingooien oranje. Actie van Affelay. De bal naar Van Persie die hem aan de linkerkant weer terugbrengt bij Willems. Die opent met een bal. Hoe knap een bal zit aan de andere kant naar Robben. Robben. Goede bal inderdaad van Willems. Wil het dreigen is er van Robben. Het buitenomgaan is van Van der Wiel. En dan is er uiteindelijk een goede ingreep van Agger die voorkomt dat er meer uit voorkomt dan de inworp die nu genomen gaat worden door Van der Wiel. Loopt zelf een beetje terug. Loopt een beetje terug op een meter of acht van de zijlijn en, uh, van de achterlijn. En uh, staat nu te zoeken naar Van Persen. Van Persen neemt die bal aan. Dat is niet echt makkelijk. Gaat terug in richting van de wiel. Van de wiel met de voet aan de bal aan de grond. Richting Robben. Van de wiel gaat het 16-meter gebied binnen. Opent de bal dan richting Willems. Die gaat gewoon schieten. Die is achter. jaar. maar die schiet gewoon in die. Ongelooflijke tetter. Een uh, bal die mij doet denken aan van Bronkorst uh, tegen Uruguay. Gewoon bang. Geef je visitekaartje af. Die bal die gaat vlak over het doel. Maar een geweldige knal van die jonge Jetro Willems. En uh, wat lekker is dat als je zo jong. En zo onervaren, zo'n knal geeft en hem ja, bijna het doel in ziet gaan. En die eerste oeverwedstrijd die speelde zeiden we nog, kom nou los en durf nou. En in de tweede helft ging dat nu. Maar hij heeft blijkbaar nu al in de eerste minuut besloten dat alles schroom van zich... Ah, moeten wel van Persie nu doorloopt op de keeper van de Denen. Andersen, van wie ik de indruk heb dat hij dat wel heel laat in de gaten heeft. Maar net op tijd voor de Denen de bal weer op de vaderlandse helft trapt. Maar Willems lijkt dus geen last te hebben van plankenkoorts. zo'n schot van zo even. Dat was echt niet zo'n gekke bal hoor. Dat kan eraan toe bijdragen. Het Nederlands Elftal heeft de bal weer. Van Bommel in de middencirkel kaatst terug. Doet het naar de jong. De jong naar Heitinga. Heitinga aan de rechterkant van het veld. Daar is Van de Wiel die de bal krijgt. Maar terug kaatst naar Heitinga. Die nog maar eens omkijkt. En dat vervolgens Vlaar aanspeelt aan de linkerkant van het veld. Klaar met het bal bezit. Terwijl het opvallend is dat met name Eriksen speelt vanuit Nigel de Jong. Waardoor Van Bommel eigenlijk geen directe man heeft. ...en moet oppassen dat, er, dat hij niet verrast wordt door mensen die hij overheen gaan. Omdat men weet, ook bij de Denen, dat dat nog wel eens het probleem kan zijn bij Van Bommel. Maar ervaren genoeg zal hij zelf ook weten waar hij op moet letten. Dat geldt voor Paulsen nu. Die een wel aan moet gaan met Robben. De bal komt aan de grond en valt dan voor de voeten van Paulsen. Knalt de bal over de zijde En halverwege de helft van de Denen wil Robben de bal snel hebben. Gooit die bal snel van, van Persie. Dat scheelde heel weinig. Maar Arger met de lange benen zit erbij. Van Persie die stoort dan waardoor die bal gekraakt en wel op de punt van het 16 meter gebied komt. Waar, vervolgens wordt doorgekopt. En via de Jong komt die bal bij Robben. Robben en uh, dan bij Sneijder. Sneijder naar de linkerkant van het veld naar Avalai. Buitenom gaat Willems. Via Sneijder zou die kunnen worden aangespeeld. Maar Sneijder gaat temporiseren geeft de bal naar de Jong. In dezelfde, in ieder geval nu wel de, de bal. 4 minuten op de klok. Een 0-0 stand aan de linkerkant. Willems, Willems naar Affelay. Dat is terug gek genoeg omdat Willems er even voorbij gelopen was. Robben houdt zich daar nu ook aan die kant op. Krijgt de bal weer terug. Robben Nu bij weer even links buiten. Maar staat er eigenlijk niemand voor de goal. Daar komt nu wel Van Persie. Er komt ook een voorzet. Maar die bal wordt aangeraden. De tweede paal van Persie kopt. Kopt naar de grond. En daar is de rebound die dan eigenlijk ook helemaal zo gek of niet wordt geraakt. Door Ibrahim Affelay. Terwijl Van Persie de bal, nou ja, koppen op doel was geen optie meer. Dan maar min of meer terugkopte. En uh, onder druk van nog een tegenstander, zei Affalay, dan probeer ik het wel. Vanaf een meter of tien gaat die bal uiteindelijk nog wel vrij ruim over het Deense doel. Nederland probeert druk te zetten vanaf het allereerste begin. Ik had het met Kenneth Pires net over op de radio. Hoe kan je de Denen het moeilijk maken door druk naar voren te zetten? En ja, je geeft dan eventueel wat ruimte weg in je rug. Maar het is wel om te laten zien, wij zijn het sterkste. En er valt weinig te halen. Voorlopig opent Nederland heel goed met het balbezit voor van Van der Wiel. Richting Avalai. Avalai tussen twee man in kan die bal niet onder controle houden. Hetzelfde geldt voor Kroon Deli. Overname van der Wiel. Overtreding Eriksen. Van Bommel even aangeraakt. Vrije trap te nemen. Een metertje of tien voor de middenlijn. Een metertje of tien van de zijlijn af. En Heitinga zegt, laat het maar even aan aan mij over hij heeft een prima trap maar prefereert de bal dan toch even te spelen richting Vlaar Vlaar richting Nijtje de Jong Nijtje de Jong de goede bal richting Snijder Snijder uh, via Robben weer in balbezit Snijder tussen twee mannen in krijgt weer even een tikje is een beetje vervelend deze meneer Ziemeling. had gisteren last zei men van een gebroken teen dat valt wel mee maar wat mij betreft hoeft dat niet al te lang meer te duren voordat hij er echt last van krijgt want hij zit Snijder steeds fel op de poten en ik heb het niet het idee dat de scheidsrechter dat heel lang blijft toestaan balbezit in ieder geval naar het nemen van de vrije trap voor Oranje ja, derde tikje dat is. Snijder krijgt in zes minuten tijd. Ook de Denen natuurlijk op de hoogte, goed op de hoogte van de kwaliteiten van het Nederlands elftal Alleen waar die zitten mochten er überhaupt nog onduidelijkheden zijn bij de tegenstander. Want deze ploegen kennen elkaar natuurlijk door en door. Als Willems gooit en ver gooit En Afalai hoopt dat die bal doorschiet. Maar uiteindelijk komt dat er niet van. Was Sneijder overigens die daarop doorliep. De Denen verdedigen uit. Maar doen dat vrij blind. Hier op die bal voor de voeten van gaat Zo krijgt Oranje wel nu langzaam maar zeker wat makkelijker voor langere tijd de bal. Ik wil niet zeggen cadeau. De het vinden het volgens mij wel even prima. Hoewel nu op het moment dat ik dat zeg... ...Kroon Daly wel even wat druk zet op de man die voor Oranje aan de bal is. Namelijk Gregory van der Wiel gaat de bal naar de linkerkant naar Willems. Willems opent naar de linkerkant. Dat is een bal die eigenlijk te ver valt voor Snyder. En niet dichtbij genoeg voor Van Persie. Maar toch heel slecht wordt verwerkt door Kier. En dan levert dat Oranje nog een ingooi op via de linkerkant. moet Robben een voorzet geven. Maar hij laat dat dan over aan anderen. Waarbij de bal nu komt via Robben voor het doel. En dan gaat Van Persie scoren. Nee! Oh, dat is wel een hele grote kans hoor. Dat is een kans van een meter of zeven die opeens ontstaat omdat die bal van Robben niet goed wordt weggewerkt. En van heel dichtbij zou Van Persie iets kunnen doen. En dan is het buitengewoon flauw van de regie om dan inmiddels onmiddellijk een shot te maken van Klaas-Jan Huntelaar. Want als het zo zo zit in de groep dan zit het verkeerd. De bal scheelt overigens niet veel, ook keeper was kansloos geweest. Want hij schoot hem eigenlijk tegen draad in de korte hoek. Maar hij had er ook wel tussen de palen en misschien wel ingemogen. De Denen verdedigen inmiddels uit, maar doen dat door een verdedigeraad te spelen die eigenlijk tussen twee Nederlanders in staat en wordt opgewacht. Die kaats de bal best hard terug naar zijn keeper die nu onder druk wordt gezet de Denen moeten dan maar kiezen voor de lange bal die komt overigens nog wel aardig terecht, de waardig bij Kroondeli terecht hoort voor de middellijn en aan de linkerkant van het veld is Palzer gegaan nou dat weten we van hem uit Alkmaar want uh, als hij gaat gaat hij goed Bender aangespeeld die draait vanaf de zijkant nu weer naar binnen komt de bal bij het Ziemling paasje naar Romedaal. mislukt bal opgepikt op Bender die gaat over de voeten bij Vlaar en een vrije schop voor de Denen op pak een beet 25 meter van het doel Vlaar is eigenlijk een pasje te laat en de Denen krijgen een vrije schop Volgende wedstrijd. Na 8 minuten na een overtreding dus op Niklas Bentner. Een terechtgegeven vrije schop. Bentner, in wie we een grote toekomst zag in ieder geval bij de Denen. En ook in het internationale voetbal. Speelde bij Arsenal, nu bij Sunderland. Maakt het in principe niet waar op het aller, allerhoogste niveau. Maar is een gevaarlijke vent En heeft het eerder in een interland, bijvoorbeeld tegen Heitinga... rechtstreeks in de duels, heel goed gedaan. Nu eens kijken wat de Denen kunnen. De bal ligt op een behoorlijke afstand. Ligt op een meter of 30. Zal het zijn uh, misschien 25 van het doel uh, van Stekendenburg. Bert van Marwijk komt uit zijn de koud en geeft nog even iets aan. Maar niemand uh, geeft een reactie. Van de Wiel ziet het niet. Heitinga ziet het niet. En uh, ik heb het idee uh, dat Van Marwijk dus iets heeft geroepen wat niet doorkomt. En ik ben altijd benieuwd wat er zo vlak voor het nemen van de vrije trap gezegd kan worden. Dan zet het muurtje goed neer. bal in ieder geval. Uh, Akker staat erbij. Eriksen staat erbij. Kier staat erbij. Het is Eriksen. Eriksen in de muur. Zwakke poging. Opnieuw wordt die bal dan ook vies ingebracht, maar die lijkt me wat hard. Willems wil nog wel wegkoppen, maar wordt denk ik wel gecoacht door Van Bommel. Maar kon ook dat niet horen. Gelukkig springt hij eigenlijk een beetje langs de bal, zodat hij uiteindelijk gewoon de achterlijn rolt. En Heiting gaat de doeltrap inmiddels weer gekregen heeft van Stekenburg. Heiting gaat nu onder druk gezet door Bentner. De bal gaat terug naar Stekenburg die dan maar zijn ploegenoten maand dat ze wat weg moeten lopen bij hem. Dan gaat de bal naar Vlaar. Die mag dan uh, wat lopen. De Denen geven hem, maar dat hadden we eigenlijk wel verwacht. Op de wat meeste ruimte aan de linkerkant krijgt dan Willems de bal. Na 9 minuten voetbal is het 0-0 in Garkov bij Nederland-Denemarken. Deze ouverturen voor deze twee landen op het Europees kampioenschap van 2012. Hebben we kansjes gezien voor Willems en Van Persie. Die laatste was wel een behoorlijke kansje trouwens. Er tussendoor een kopballetje en een vrije schop van de Denen. Dat zijn de wapenfeiten tot nu toe. Balbezit van de wielrichting van Persie. Die de bal in eerste instantie niet, maar in tweede instantie goed aanneemt. Bal dan via Sneijder en Avalai. Avelai in 1-1-situatie. Dan Avalai de beweging waken. Die maakt de beweging, maar schiet hem uiteindelijk over. Veel, veel, veel verder over dan hij zelf doet vermoeden. Want hij maakt echt het gebaar van. Jongen, dat scheelde weinig. Maar het scheelde te veel. Hij heeft weliswaar de actie. Hij dreigt ook. Hij dreigt zover dat Lars Jacobsen naar achter moet. Maar het is geen enkel gevaar voor Stefan Andersen. De keeper van de Denen. Bal gaat ruim over het doel. Maar Nederland weer enigszins in de aanval. Was het uh, eigenlijk constant probeert druk te zetten? Nu ook druk uh, op Siemling. Siemling moet de bal even terugspelen. Doet dat richting Andersen. En de doelman dan uh, naar Agger. Die wordt ook opgejaagd. En Nederland misschien nu snel in balbezit. Ja, door het jagen is van de Wiel in balbezit gekomen. Zeven veldspelers van Oranje stonden op de helft van Denemarken. Om daar de opbouw te ontregelen. Zeven. Dat zie ik echt helemaal geen enkele land of ploeg doen. Want Nederland zelf durft dat in deze wedstrijd wel. Na tien minuten. Balbezit voor Van der Wiel. Want dat wordt dus beloond. Omdat de Denen de bal snel kwijt zijn. Vlaar, of uh, Heitig, moet ik zeggen. Die de bal krijgt en dan speelt naar Robben. Een paar meter over de middenlijn. Dan loopt de Jong aan de zijkant. Van de Wiel is eigenlijk al doorgelopen, maar de bal gaat ineens naar Van Persie. Die draait wel handig weg van Agger Wat kun je dan? Dan wil je de bal geven op Snijder! Schitterende bal! Oh, wat een schitterende paas. Maar de bal op het hoofd van Snijder ja dat hij hem op zijn hoofd krijgt, dat levert niet zo vaak succes op. Behalve als je tegen Brazilië speelt. Maar deze krijgt hij net niet goed. En hij kopt hem eigenlijk voor langs. Maar de paas van was, of van Van Persie was van grote schoonheid. Ja, en daaraan voorafgaand was de strakke pas van de Jong... waardoor er meteen vaart kwam in de aanname ook bij Van Persie. En dat, uh, dat temporiseren wat er dan eens is... en opeens die versnelling in de paas, dan wel in de actie... dat uh, zou verrassend kunnen zijn. De, de uittrap komt uiteindelijk terecht aan de linkerkant hier... bij uh, de Denen. Denen met Palsen en Bentner. En dan wordt de bal gespeeld uh, achter Kroondeli... waardoor Nederland weer overneemt. Nederland met Snijder, Sneijder uh, tussen twee mannen in staat met Siemling. Speelt de bal even richting Willems. Willems uh, opgejaagd... Richting Vlaar. Vlaar moet dan oppassen. Dat helft geldt voor Willems. Laat de bal even onder het lichaam doorgaan. Maar dan speelt de bal nog goed naar Snijder. Die goed naar de bal komt. Eerder erbij is in ieder geval een Quist. En dan via de Jong die goed opent de bal richting Robben. Robben de bal in het lichaam gespeeld. Maar in ieder geval onder controle gekregen. Met dreiging. Dreiging met Pauls en Kroon bij zich. Speelt die bal, steekt die bal door richting Van Persie. Van Persie kan die bal spelen aan de rechterkant. Gaat het niet doen. Gaat voor zijn eigen actie. Krijgt dan een vrije trap mee. Een vrije trap op de rand van het 16 meter gebied. Naar de kleine overtreding van Siemeling. Maar de actie was in ieder geval goed van Van Persie. Die opeens ook vers Vanuit stand. Ja, het is uh, verstandig. Hij zoekt hem wel op, hoor, vind ik, de vrije schot. Maar hij krijgt hem wel terecht, want Sieming is gewoon een pasje te laat. Oudspeler dus, we hebben dat eerder gezegd, van NEC. Tegenwoordig speelt hij in België bij Club Brugge. Veel dus over hem te doen geweest met zijn teenblessuren. Overigens opvallend dat er in dit team vier spelers van Evian zitten. Ja, de ploeg die vorig jaar in Frankrijk promoveerde naar de hoogste klasse en gedacht hebben we moeten toch maar wat inkopen. Uh, Agger is er daar een van, of uh, Paulsen moet ik zeggen, Christian Paulsen. Vrij goed voor Deels Elftal. Achter de bal. Snijder. Achter de bal. Van Persie. De scheidsrechter bezig met een viermans Deense muur die een metertje naar achteren moet. En staat nu goed. Scormina Nina, zegt blijf staan. Want nu vind ik het goed, maar een millimeter naar voren en ik kom bij u terug heren. Snijder of Van Persie. Snijder op Van Persie. Na 13 minuten bij een 0-0 stand. Het is Van Persie. En de bal tegen de muur. En een rebound nog wellicht voor de Jong. Die moet dan het duel aan met Eriksen. Dat vindt hij wel. Eigenlijk knap terug aan Snijder, Ze loopt de aanval door. Snijder vanaf de rechterkant. Het staat opnieuw binnen. Geeft de bal op Van Persie. Is een beetje te hard. Is veel te hard. En levert dan een corner op. is de eerste corner in de wedstrijd. Is uiteraard dus ook de eerste corner voor Nederland. Tot nu toe bevalt Nigel de Jong mij buitengewoon goed. Pakt veel bal af. En daar waar hij die balbezit bal bezit heeft. Is hij in ieder geval met de scherpe pasing steeds in staat. Om iemand snel in stelling te brengen. En dit. Deze kans gaat dus verloren. Maar misschien dat die eerste corner wat oplevert. Aan de rechterkant van het veld uh, is het Snijder. Snijder met uh, bij de eerste paal Avelay. gaat hij allemaal overheen. Komt hij bij de tweede paal. Gaat dus ook over uh, Kier heen. Waardoor de bal helemaal uh, verder komt bij Van Bommel. Die draait goed van zijn man weg. En gaat ongetwijfeld ook schieten. Maar schiet ook veel te hoog over. En uh, nou ja, als hij over is. Is hij überhaupt al uh, te hoog. Maar dit was wel heel erg hoog over. Maar in ieder geval blijft Nederland druk geven op de tegenstander. En hebben we tot nu toe. En dat vinden we eigenlijk het meest positief. Nog geen diepe bal gezien op Romedaal. Stijder was zo even nou ja, boos. Ze uh, zei nog wat tegen Van Bommel omdat hij wel wat ruimte had aan de rechterkant. Maar dat had Van Bommel blijkbaar niet gezien. Zo uh, hebben de Denen de bal weer terug via de centrale verdedigers. In dit geval Kier, Die uh, speelt naar het Ziemling. Het Ziemling naar Kvist. Die geeft een hele rare bal. Er zit Robben misschien tussen. Maar die kan nog net niet bij de balken omdat dat hem maar. Duidelijk is wel dat de Denen, als ze achterin onder druk worden gezet... denken dat ze het voetbal het rustig kunnen oplossen. En dat kan dus niet. Want dat levert niet alleen hachelijke situaties op... maar dus per definitie ook balverlies. En dat is voor Oranje fijn om te weten. Zeker een tegenstander als Denemarken. Om daar tegen op voorsprong te komen is van groot belang. Want dan uh, zullen de Denen wat meer moeten komen. Gaan zij ruimtes weggeven achter een achterhoede... die niet al stabiel oogt op het moment dat dat gebeurt. Dan is de diepte dan uh, ook uit het spel van de Denen. Overigens hebben we dat gelukkig nog niet gezien. Maar het is nog niet zover. Het staat nog steeds 0-0. We spelen ongeveer een kwartier hier in Kharkov in Waar de zon nu toch ook weer op een stukje van het veld terecht is gekomen. Met name daar waar uh, Stekelenburg staat. Aan de, aan de buitenkant bij het Stafsoepgebied. Aan de linkerkant. Maar voorlopig is daar geen bal in de buurt. Want Nederland combineert. Doet dat uh, via Van Persie en Avaluit. De hoogte van de middenlijn. Met het balbezit nu voor Van Bommel. Moet even wegdraaien. Krijgt een klein duwtje in de rug. Maar houdt gewoon overzicht en balbezit. Dan uh, met Vlaar. Een opening aan de linkerkant van het veld. En uh, Van Bommel wijst. Uh, of uh, de jong wijst. Waardoor Willems kan worden weggestuurd. Willems, hij durft en hij gaat. En is een tegenstander kwijt ook. Willems nu heeft hij oog voor anderen. Zoals Afelay die de bal krijgt maar op gepaste afstand van het doel. Dan zijn heil zoekt aan de linkerkant waarvan Persie ineens opduikt. Die staat er dan in de spits. Nou zegt Snijder dan loop ik daar wel even naartoe. De aanval gaat vervolgens via een omweg verder. En komt dan weer terecht bij verdedigers en middenvelders. Zoals De Jong in dit geval van Bommel. Aan de rechterkant zou het kunnen naar Robben. Daar gaat de bal nu ook naartoe. Paulsen wijst en wil graag dat er steun komt. In het verdedigen van Robben. Robben wil langs Paulsen. Houdt een beetje in. Er komt nu ook steun van Oranje aan die kant. En die trekt dan het gat van de wiel. Dan gaat Robben naar binnen lopen. Gaat Robben schieten. En wordt die bal aangeraakt. Maar komt hij in de handen van de keeper. Nadat Akker die bal denk ik nog een heel klein beetje beroert. Maar uiteindelijk heeft Andersen... Er zo niet zoveel moeite mee. Inmiddels is Morten Olsen, de bondscoach van de Denen... ook even uit de kout gekomen om aan te geven... dat hij vindt dat er denk ik, iets te lang moedig wordt opgetreden door de Denen... op het moment dat Nederland in balbezit is. Maar nu zijn de Denen in ieder geval zelf in balbezit. En uh, hebben ze dat aan de linkerkant van het veld. Paulsen uh, raakt de bal kwijt. De uh, die denkt dan van hij blijft liggen. Dus zal het een vrije trap zijn. Ook daar in, uh, maar dat hebben we al eerder gezien aan de andere kant... Is de scheidsrechter enigszins Piet Luttig? Uh, nu zat, zegt Olsen iets tegen Akker. Die krijgt dan een instructie. Terwijl Kroon uh, Deli de vrije trap kan nemen. En um, geeft aan quiz Quist naar Kier. Kier te hoogte van de, de middencirkel. Pires zegt: "Dat is een hele vreemde gozer die keer. Hij is niet heel goed, maar hij denkt werkelijk dat hij onvoorstelbaar goed is. Het Is altijd leuk om te zien om dat soort mensen te kunnen constateren. Terwijl nu Romadaal wordt weggestuurd, de eerste keer achter Willem's weg, maar de voorzet. van Romadaal is slecht. Stekelenburg pakken. Dit is precies het moment waar Willem's niet alleen in de oefenwedstrijden die er zijn gespeeld, maar ook op de trainingen zich telkens door laat verrassen. Ja, maar nou is het wel zo: op het moment dat zo'n bal wordt gegeven, op het juiste moment, ben je als back ja, altijd. Dan heb je het heel moeilijk. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar het gebeurt hem. Ja, in, in, hij in staat gebeurt het hem zes keer? Dat ja, dus daar moet hij toch aan werken, want uh, Rommedal is snel en nu is de voorzet niet goed. Maar is die voorzet wel goed, dan staat uh, Benten daar en dan staan we met 1-0 achter. Kortom, uh, alle hands aan dek aan die zijde bij Willems, die dat overigens voor de rest dus prima doet tot nu toe. Na 17 minuten, 0-0. De Denen zijn eigenlijk nauwelijks gevaarlijk geweest. Oranje heeft een paar kansjes gehad, hoewel dat ook vooral schoten waren en een enkele aardige aanval en enkele aardige acties was van Robben zo even. Het bal bezit voor Stekelenburg. Het is nog geen wedstrijd die na 17 minuten ogenblikkelijk totaal in brand staat. In een stadion dat dus echt nog altijd niet helemaal vol is. En dan zal het wel zo blijven ook. Want echt aan de overkant op de hoofdtribune grote lege plekken. Daar hadden echt nog honderden mensen bijgekeurd. Jazeker, absoluut zonde. Maar wij kijken we toch maar even naar het spel omdat wij er wel in zijn gekomen en wel willen genieten van een goede wedstrijd. Alhoewel van de wildebal nu even heel slecht terug speelt, maar er is geen enkel gevaar omdat zowel Vlaar, Willems als ook Stekelenburg ter plekke zijn om die bal bij de punt van het 16 meter gebied in ontvangst te nemen. Stekelenburg geeft ermee aan Willems. We spelen dus inmiddels een 17, 18 minuten in deze wedstrijd. Het spel is nu langzaam. Uh, misschien ook omdat het toch warmer is dan je denkt. In ieder geval op het veld. Maar nu dan een tempoversnelling met Robben. Schitterend gedaan door de benen. Gespeeld van Paulsen. Nu Robben weggestuurd door Van Persie. Daar moet hij gaan. Hij geeft hem voor. En dan gaat hij. Oh, oh, oh. Dit is een... 1000% kans. Daar moet hij echt goed afgemaakt worden. Robert kan hem zelf schieten. Wil hem breed leggen. Had hem niet breed hoeven te leggen. Maar dan als je hem breed legt moet je het zeker weten. En Olsen die staat geweldig te protesteren omdat hij zegt dat het buitenspel was. Nou dat zag ik eerlijk gezegd niet. Maar misschien dat, uh, dat hij nog gelijk heeft ook. Maar dit is een 1000% kans die er sowieso in zou moeten gaan. Waarom protesteert... Uiteindelijk, ik heb geen idee. Omdat uh, ze vinden dat Akker vast wordt gehouden in dat met uh, van Persie, en ik denk dat dat uh, de reden is. Hier oh, die krijg die krijgt hij het klapje van uh, van ja, Persie. Dat hadden tik. ze niet gezien. Klopt, ik ook. Dat niet. hadden ze inderdaad voor, uh, voor kunnen fluiten. Gek genoeg, het is glijdt een van die denen. Ik dacht dat het Jacobsen was. De rest back bijna nog de bal in zijn eigen doel. Dat doet hij uiteindelijk goed, want het. Voorkomt het doelpunt van Stijder die hem zo had in kunnen lopen. Maar toen moest ik toch even terugdenken aan twee jaar geleden toen Oranje ook door een eigen goal later in de wedstrijd overigens op een ene voorsprong kwam. Willems opgejaagd nu aan de rechterkant van het veld speelt. De bal terug naar Stekelenburg. Veel tijd heb je niet Stekelenburg. Dat heeft hij wel goed in de gaten. Twee, drie denen in de buurt en dan maar de bal de tribune in Dat is wat we in Nederland eigenlijk nooit doen. Dat is wat hij blijkbaar, zeg ik dan maar met de knipoog in Italië snel geleerd heeft. Zeker. Uh, balbezit uh, voor Kier. Kier uh, die, die hij uh, uit uh, Rome kent. Uh, ziet dat het balbezit is bij Quist. Uh, wordt die bal naar de rechterkant gespeeld. Maar Rommendaal komt terug uit buitenspelpositie. Als je een instructiefilm hebt, dan is dat er een van dat je zegt. Dat is nou precies terugkomen uit buitenspelpositie. Het gebeurt ook precies voor uh, de assistent-scheidsrechter. Waarvan we er weer een hele hoop hebben. Inmiddels zijn de kleedkamers van de arbitrale begeleiding groter dan van hele teams. Is het bal bezit voor Heitinga? Heitinga draait de bal even terug. Speelt hem richting Lyon. de Jong. Moet Nederland een beetje oppassen. Want Vlaar wordt opgejaagd door Rommendaal. En dat vindt Vlaar niet zo heel erg leuk, dat soort dingen. Dus Stekenburg krijgt de bal maar snel aangespeeld. En dan komt hij bij Willems terecht. Staat op een meter of twintig van zijn eigen doel aan de linkerkant. De bal wordt meegegeven naar De Jong. De jong. Nou, wie kan meer spelen? Hij zou hem diep kunnen spelen naar Van Bommel. Die een beetje uit de rug wegloopt van de tegenstander. Maar de jong zegt dat vind ik een te riskante paas. Nu maar wel naar Van Bommel. Die hem in één keer goed doorgeeft naar Snijder. Snijder bij de punt van het 16 meter gebied. Aan de linkerkant komt hij bij Van Persie. En dan lijkt dat een gevaarlijk spel van Akker. Nu doet de scheidsrechter alsof hij er op deze manier het best af kan komen. Het is de tweede corner voor Nederland. En ook de tweede in totaal. Want de Denen hebben nog geen corner mogen nemen. En is het uiteindelijk, neem ik aan, toch een, gewoon een corner. Ja, want Sneijder die wil de bal gaan ingooien op een meter of 16 van de achterlijn. Maar dat is een hele vreemde manier van het nemen van. Wat hij nu gaat doen met zijn rechtervoet van de linkerkant. Wel origineel overigens, maar uh, Vlaar is mee, Heitinghuis mee. Die kunnen goed koppen. Van Persie staat daar uiteraard. Nigel de Jong staat daar. En Affalay komt de bal met de tweede paal. Dan gaat Vlaar de lucht in. Maar de doelman is er eerder bij En uh, Andersen heeft de bal te pakken. En gok nu maar op snelheid. En vindt hij die bij Romedaal. Want daar gaat de bal naartoe. Romedaal met Willems. Romedaal met Willems. Die krijgt een duwtje in zijn rug. Romedaal. En een vrije schop. Omdat Willems dat uh, tikkeltje te opzichtig doet. Van Marbek is boos en komt ze natuurlijk uit en zegt tegen de vierde man. Goh, was dit nou zo erg? Maar de Denen die de vrije schop snel hebben genomen profiteren daar dus wel van. Eriksen... En via uh, aan de linkerkant Romendaal die de voorzet geeft daar uh, moeten mensen de lucht in is het Heitinga die de bal kan wegkopen lijkt oranje weer uit de brand sterker nog er kan een counter aankomen goed gedaan goed aangenomen met enige geluk door Robben maar uiteindelijk goed verwerkt is de bal weer van Persie gekomen van Persie Avalai naar Sneijder Snijder helemaal aan de linkerkant van het veld van Marwerk loopt eigenlijk mee de aan, met de aanval omdat Snijder nog steeds uh, een versnelling maakt nu is er wat ruimte aan de linkerkant van het veld kijken of daar de ruimte is voor Avelay Avelay terug naar Snijder Snijder terug naar Avelay korte combinatie uiteindelijk moet er dus iets gebeuren in voorwaarts richting het gaat nu een beetje terug. Richting van Bommel. Van Bommel uh, dan uh, via de benen. Althans via de geopende benen van de Jong die er overheen stapt naar naar Heitinga. Heitinga van de wiel. Van de wiel drijft op met de bal. Veel uh, beweging is er niet voor in. Dus moet de actie komen. In een korte actie met, uh, met Robben. Terwijl ook van Bommel tussen de linies doorloopt. Kan aangespeeld worden door de jong. Doet hij uitstekend de jong. Van Bommel. Van Bommel terug richting Heitinga. Het speltempo uh, is laag nu. De Denen laten zich uh, een, beetje, ja, een beetje heen en weer tikken. Een hele goede lange bal van Heitinga. Komt uiteindelijk terecht bij Van Persie. Kan snijden de bal. Aannemen en wordt er geprotesteerd vanwege vermeend hens. Scheidsrechter luift het weg. Anger verdedigt uit en Bentner in de aanval. Nee, Deden willen een tegenstoot op gang brengen. Maar komen daar totaal niet naartoe. Omdat nog in de middencirkel de bal weer gespeeld is aan Oranje. En Affelai heeft gepaas 1-2 met Sneijder. En de bal dus terugkrijgt aan de linkerkant van het veld. Moet eigenlijk een actie maken. Maar ziet twee tegenstanders tegenover zich staan. Durft niet. Bal terug naar Sneijder. Die draait om zijn as. Bal terug naar Affelai. Weer een 1 2 Goede actie. Nu wel even een dribbeltje van Affelai. Dan is hij de twee kwijt. Staat recht voor het doel. Maar 30 meter er nog vandaan. En kiest dan voor Robben aan de rechterkant van het veld. Robbe weer met twee bewakers. Van de wielen is mee. Robben binnen buiten buitenom. Binnen door. Steekballetje. Oh, knappe bal zegt van naar nou Van Persie. Van Persie draait weg. En schiet! En schiet maar met naast. Dat is een metertje of twee dat die bal naast gaat nadat het wegdraaien op die uitstekende steekbal van Robben heel goed was. En ja. uh, uiteindelijk uh, dus een schot dat naast gaat. En er is iets bij de scheidsrechter. Ik weet niet waar, waar het nu over gaat. Maar Kier die staat te protesteren bij uh, de vierde man, de vijfde man. Nou, datgene wat er hier gebeurd is, het is uh, Snijder en, uh, en Anger. Snijder protesteert vanwege vermeend Hens. Die staan er, zowel Kja als Anger, die staan op te protesteren. En die zeggen, ja, die man die daar staat achter de lijn, die moet ook eens een keer wat zien. Maar ik hoor wel eens mensen zeggen, hij heeft een derde arm. Dat heeft hij misschien ook, maar op die derde arm kreeg hij dan die bal van zijn ja. Dus als dat Hens is, dan hebben we echt... Uh... Ja, dan heb je een probleem. Bal in ieder geval met de doeltrap voor, uh, voor Andersen. En uh, inmiddels is dus gespeeld uh, 22 minuten ruim. We zitten op uh, een kwart van de wedstrijd. Nederland de betere ploeg. Een paar kansjes gehad. Maar uh, behalve de kans van Robin die er echt gewoon in had gemoeten. Op wat voor manier dan ook. Heeft Nederland uh, nog echt uh, weinig uitgespeelde aanvallen gehad. Omhoog wordt er gekopt door Heitegaard. Komt die bal eigenlijk in de kluts een beetje voor de voeten met een gelukje van Ziemling. Die verspeelt hem weer. Afvalay wil mee verdedigen. Die verspeelt hem eigenlijk ook. Ziemling gaat er vervolgens hard in. Maar je wel de bal. En rechtvaardig overigens in het duel met Rob. Hij kan de bal meegeven aan Paulsen naar linkerkant van het veld. Paulsen halfweg de Oranje helft opgewacht door Nigel de Jong. Paulsen versnelling. Nigel de Jong weg. Paulsen nog een versnelling. Van de wiel moet ingrijpen. Dat doet hij eigenlijk. Maar half komt de bal voor de voeten van Cordeli. Cordeli schitterende actie. En, en, en. 1 oh. Denemarken. Want hij schiet de bal tussen de benen van Stekelburg door. De actie van Kroondeli, oud Ajax, oud RKC. En zo eerlijk moet je zijn, is fenomenaal. Want hij gaat eigenlijk met een sleep het strafschopgebied van Oranje binnen. De verdedigers zijn gezien. De aanval die dus begint bij AZ via Paulsen vindt zo een zeer doeltreffende afloop via Michael Kroondeli. En Tenemarken staat na 24 minuten voor. Ja, dat betekent dat Nederland een zware kluif krijgt vanavond en uh, dat het dus een uh, heel moeilijk begin wordt op dit uh, Euro 2012 toernooi voor het Nederlands elftal. Want als je één ding niet graag wil, is het tegen een ploeg die het ontzettend graag vindt om op de counter, uh, ontzettend lekker vindt om op de counter te spelen, op een achterstand te komen. Van Marwijk zegt, uh, niets aan de hand, kom op, uh, druk blijven geven en uh, laat je niet ontmoedigen. Van Bommel uh, gebaart dat ook. En uh, laten we maar eens kijken of de spelers nu wakker worden en of er daadwerkelijk iets meer gaat gebeuren. Want Nederland zal op jacht moeten naar uh, de overwinning die je echt nodig hebt in de groep. Tegen, met, uh, tegen Denemarken, in de groep waar uh, verder Duitsland en uh, Portugal in zitten. Balbezit uh, is uh, voor... Uh, <laughs> Voor de Denen, terwijl ik een tikje op mijn rug krijg van collega Jan Mulby. Die voor de Denen commentaar geeft en die zit geweldig te juichen. En ik gun het hem eerlijk gezegd ook nog wel. Alhoewel, niet met het eindresultaat als het zo blijft. Balbe zit in ieder geval voor de akker. Akker met het balbezit speelt de bal naar Eriksen. Eriksen tussen twee man in raakt die bal kwijt. was een overtreding, spel mag verder gaan. Dan van Persie richting het 16 meter gebied. Van Persie tussen twee man in. Geeft de bal naar Van Bommel. Van Bommel steekt de bal niet goed door, raakt die kwijt. Dan is het Kier die uitverdedigd. Had ook veel meer ingezeten, slecht gedaan door Van Bommel. Want naast hem stonden twee, drie mensen die die aankomst spelen. Dat deed hij uiteindelijk niet. En zo kunnen de Denen via Bentner en via Jacobsen. En uiteindelijk de bal via Vlaar bijna weer terugkrijgen. Maar Vlaar speelt de bal dan tegen de voet van de tegenstander aan. Nederland gooit iets over de middenlijn in. De bal het voor Snijder. Die zich eigenlijk een stuk loopt in het duel met Ziemling. En dan de bal verspeelt en een overtreding vindt. Maar dat vond de scheidsrechter niet. En zo kunnen de Denen uit. Dat is ook kortstondig trouwens. Want Willems heeft de bal onderschept. Speelt Aflaja. Die krijgt dan een duurzerug van Jacobsen en een vrije schop. Bal ligt een paar meter over de middenlijn. Nederland zal in dit warme stadion in Garkov. In het Metallist stadion Waar AZ nog speelde voor de Europa Cup dit seizoen. Toch weer even op adem moeten komen. Naar die tegenvallen. Flinke tegenvallen dus. Kroon Daly scoorde twee minuten geleden. De Denen staan op een 1-0 voorsprong. Het was de eerste echt serieuze kans voor Denemarken. De eerste keer dat Maarten Stekelenburg echt wat voor zich zag gebeuren. Terwijl nu Van Marwijk in het uiterste puntje van zijn koosvak staat. Met de handen in de zak. En ziet hoe Van de Wiel gaat ingooien. En dan de bal gooit naar Robben. Robben neemt hem mee. Wil in één keer meegeven aan Snijder. Dat mislukt. Vanaf de zijkant komt dan Van Persie net te laat. Gaat de bal over de zijlijn. En opnieuw een ingooi voor Oranje. Daarvan een sensatie tot nu toe. Zo zal het ontvangen worden in de internationale voetbalwereld. Dat Nederland de vieze wereldkampioen met 1-0 achter staat tegen de Denen. Terwijl nu Van Morgel zegt er wordt een overtreding begaan. En daar krijgt Nederland ook een vrije trap voor. Maar heeft het geen zin om dan theatraal te blijven liggen. En een gebaar te maken van zien we nou niet dat er een overtreding Gaan, ...terwijl Snijden de bal nu vrij simpel kwijtraakt. En Van Marwijk zijn eerste gebaatjes in ieder geval maakt... ...daar waar hij zijn ontevredenheid toont, ook aan Den Volken. Want hij is absoluut niet tevreden. Dat ben je natuurlijk sowieso niet met een Nederland-achterstand. Maar Nederland begint een beetje te modderen... ...terwijl ze juist nu extra kracht zouden moeten putten... ...uit hetgene wat er op het scorebord staat, namelijk de achterstand. Want men zal echt iets moeten gaan doen. Flaar zet het op een lopen. Flaar zet het op een lopen. Paas naar nou Van Persie. De bal is net te hard. En kan door Van Persie niet goed worden gecontroleerd. Van Persie komt dan in een duel. Met de sterke Kier. En Kier wint dat omdat hij zijn lichaam in de bal zet. Nou gaat die bal over de achterlijn. En komt er een doeltrap. De twee modderen nog wat naam dat woord dan nogmaals te gebruiken. Nog even een beetje tegen elkaar aanduwen. Een paar kleine onvriendelijkheden tussen de verdediger Kier, dus van Aars Roma. En de spits. Topscore van Engeland. Van Arsenal. Robin Van Persie. Een dat dus voor Andersen. Het Deense deel in dit stadion, dat overigens veel kleiner is dan het Nederlandse deel, heeft zich behoorlijk laten horen. Ik weet niet wat we nu op de achtergrond horen, maar ik krijg de indruk dat het mensen zijn die hier wonen, die metalist zingen. Ik weet niet of dat zo is, terwijl de verlies lijden En Kvies de bal verspeelt aan Van Persie. Van Persie ook om keer gaat vanaf de zijkant. Dan de bal achter zijn standbeen langs haalt. Een voorzet zal moeten geven eigenlijk. Maar komt die bal er bij de tweede paal? Daar is Robben, Kan die koppen? Nee, dat kan hij niet, want Akka kopt weg. Het leek een hensbal van Paulsen, terwijl uh, iedereen staat te protesteren en Olsen meteen een wegwerpgebaar maakte dat het niet zo was. Dan denk ik altijd dat het wel zo is als een coach u iets doet. Maar goed, uh, het balbezit is in ieder geval voor Vlaar. Vlaar uh, heeft uh, dus voor Nederland weer het balbezit gekregen met Willems. Willems richting De Jong. Nee, hij doet dat niet via Van Bommel. Van Bommel de Jong. Dan richting Snijder. Snijder tussen twee men in. Opent het stekend meteen richting uh, Robert. Dat moet in een 1 tegen 1 situatie uit kunnen komen met Paulsen. Gaat aan de rechterkant, moet dus voor zijn verkeerde voet komen. Krijgt, krijgt Nederland er uiteindelijk een corner uit. En dan zijn er toch de momenten waarin je denkt van potverdoor, dit zou ook lekker zijn als er een rechtsbener aan de rechterkant had gestaan. Maar nu is de linksbener aan de rechterkant die de corner neemt. Ja dat is dus Robben, Dan komt de luchtmacht weer met uh, De Jong, met uh, Heitinga, met Vlaar. Dat zijn dan de mensen die te hoog van de penalty staan. Robben mag kiezen. Van Persie is daar ook. Naar de eerste paal gaat Vlaar, naar de eerste paal gaat Vlaar en die schampt de bal. Maar uh, raakt de bal niet goed en botst dan. Waar hebben we dat gez eerder gezien? Tegen Afelai op en Afelai gaat naar de grond. Ja. Het zal toch niet weer zo zijn? Nee, we hebben het met uh, Bouwman en Heidica gezien. Of, he? of. wedstrijd tegen Slowakije. Hij gaat vol voor de bal, Vlaar, die schampt hij. En een paar meter verder. Ja, als je vliegt moet je een keer landen. Dat is nou eenmaal een ijzeren wet in de luchtvaart. En dat doet hij nou net doodongelukkig tegen Ibrahim Afeloyab. Dat is nou ook nog een van de eerlijkste op het veld. Hoewel hij wel een kracht wel wat gewonnen heeft in Barcelona. Maar toch. En die gaat echt naar de vlakte. Daar is de arts nu uh, bij. Daar komt verzorging voor in het veld. Dat betekent dat ik nu kijk en dat ik neem aan iemand tegen Kuit heeft gezegd... ga maar vast warm lopen. Kuit kijkt nu met een hesje en lijkt nu te vragen... moet ik dat doen? En wat is de situatie? Vlaar, ja, dat is pech. Die kan daar ook niks aan doen. Afelay staat weer. Is hij de weg echt kwijt of gaat het? Voelt als een tanden. Nou, dat zou je ook nog zien. Dan kan hij de tandarts van Demi de Zeeuw bellen. Want hij heeft enige ervaring. Maar ja, als Vlaar op je afkomt... dat is niet vrolijk. Nee, hij raakt hem. Oh, knal zeg. Het Echt een hele vervelende knal bovenop je kaak... Daar, daar kan je absoluut last van krijgen dan wel houden. Want hij kwam, en zeker als het onverwacht komt, heel vervelend aan. Overigens was het wel een kans hoor. Want Vlaar, die, die kop die ballen, die schampt hem. Maar die had met iets meer overtuiging die man misschien wat voller kunnen raken. Want hij was helemaal vrij op het moment dat hij die, die bal kopt. Balbezit overigens nu voor de Denen. Terwijl Nederland dus met 10 man speelt. Vanwege de blessurebehandeling aan de kaak van uh, Ibrahim Alvalay. Is het balbezit uh, voor Kier. Kier de hoogte van de middellijn. Nederland dus uh, op een 1-0 achterstand. De te maken Kroon Deli, Die die bal uh, over zich heen ziet gaan. Helemaal uh, aan de linkerkant. Is het Robert die de bal nog even aan moet raken en is het Paulsen die de bal snel gooit richting Eriksen, Eriksen met Van Bommel bij zich. Eriksen terug naar Paulsen, die gaat de voorzetgevers die de bal tenminste voor zijn linker krijgt. Dat zou van het wiel moeten weten, komt even op de voorzetbal, lijkt me wat ver is, veel te ver zelfs. Dan komt er de andere kant van het veld over de zij, en of is hij achter geweest zelfs? Nee, ingooi voor Oranje de andere kant. Willems met een meter of vier zeg maar in zijn rug de cornervlag. Afvlaai komt terug in het veld en met hem gaat het dus wel weer, maar de schrik zit er goed in. We hebben een beetje te maken met uh, pechvogeltjes. Terwijl wij liever naar geluksvogeltjes kijken. Maar veel pechvogeltjes in uh, ja. Oranje. Met blessuretjes en botsinkjes en uh, niet goed. Nee, dit spel is ook uh, zakt een beetje weg bij het Nederlands Elftal, Voor zover het al fantastisch is geweest. Er uh, ontstond wel uh, veldoverwicht en een paar kleine kansen met één grote kans. Waar dus Robbe aan de basis stond van uh, uiteindelijk het niet overhalen van de trekker. Maar aan de andere kant zijn het de Denen die heel evenwichtig spelen. Zich eigenlijk niet gek laten maken. Daar waar er echt een keer door het Nederlands zelf wordt gejaagd. zie je wel dat er paniek ontstaat. Maar dat is na een minuut of tien opgehouden. En dus kunnen de Denen steeds meer en makkelijker in balbezit komen. Ter hoogte van de middenlijn met Quist. Met Agger. Agger neemt de bal even onder het lichaam mee. Speelt de bal even terug richting Andersen, de doelman. Andersen een beetje opgejaagd door Robben. Speelt de bal dan knalhard naar voren. En zoekt dan automatisch naar Rommendaal. Maar die vindt hij niet. Want helemaal op de linksbackpositie is het overigens van Persie. Die de bal wegkopt. En dan denk ik, ja, je kan het ook overdrijven. Ja, ik had dezelfde gedachte. Want wat hij daar nou doet is me echt een raadsel. Dan kun je wel eens een keer positie van elkaar overnemen. Maar de spits die linksback wordt lijkt me wat overdreven. Van Marwijk zien wij op de monitor in een shot. Kijk, niet bepaald tevreden. Hij heeft zijn jasje Olsen. ook uitgedaan inmiddels. Ja. En dat tekent hoe warm hij het gekregen heeft. Niet alleen van het weer, maar waarschijnlijk ook van de tussenstand. Want na 32 minuten de Denen dus op een 1-0 voorsprong door de goal van Kroon Deli. Oranje verdedigt een beetje onhandig uit. En Vlaar heeft een mazzel dat Rommedal wegglijdt en zo niet bij de bal kan komen. Snijder met de man in zijn rug. Vel, zoals de hele wedstrijd eigenlijk al, vies. Mannen naar Afolai, herstelt dus blijkbaar na die botsing met Vlaar. Van Bommel, die de bal wel graag wilde, en hem nu transporteert naar de rechterkant van het veld. Daar is Robben. Van Persie voor het doel, maar eigenlijk als enige. Robert dreigt. Er staan er van de Denen 4-5 eigenlijk te wachten op dat wat gebeurt. Goed meegegeven nu al van de wiel. Van de wiel met een mooie beweging. Achter zijn standbeen langs. Tegenstander trapt erin. Glijdt dan weg. Akker raakt denk ik de bal met zijn hand. Maar dan ja, moet hij volgens dat wordt niet mij ook. De Denen gaan counteren. Nou, dat is 100% Hens. En van Marwijk is ook boos. Want de Denen kunnen counteren over van, via iets wat, wat net een Hensbal was. Maar de Denen gaan snel counteren. En doen dan via de rechterkant van het veld. Waar de mogelijkheid liggen nu helemaal ver bij Rommedaal. Rommedaal, denk ik, voor de actie probeert om Willems heen te gaan. Rommedael geeft die bal dan voor. En uiteindelijk via de voeten van Willems komt de bal in de handen van Stekelenburg. Bal nog voor de lijn binnengehouden. En Nederland in balbezit. Bal snel meegegeven richting Van Bommel. Van Bommel zou willen versnellen, maar Robben staat een beetje naast hem. Waardoor er een, een, toch weer een eilandsituatie ontstaat waar Van Persie op staat. Robben probeert aan de bal langs Grondelie te spelen. Dat lukt perfect. Waarom niet dat er een lijn is getekend ooit toen men het spel uitvond? Waardoor de bal over de zijlijn gaat. En het balbezit is weer voor de Denen. De Denen dus op een 1-0 voorsprong. En voorlopig zie ik de Nederlanders nog niet genoeg aandringen om iets te forceren. Het was trouwens geen hand, zie ik nu in de herhaling van Arger. Die kreeg de bal twee keer tegen zijn borst. Volgens mij niet tegen zijn arm, dan wel hand. Was nou per ongeluk uh, Eiland-situatie en Robben of was het, uh, had je het over nagedacht? Nee, totaal nee, nee, <laughs> nou, nee, nee, nee. nee. Prima. Uh, 1-0 voor de Denen na 33 minuten. Ja, laten we af en toe een grapje maken om je nog een beetje optimistisch te stemmen. <laughs> Want daar komen de Denen weer. Viest aan de wandel gegaan. Bender aangespeeld. Die staat halverwege de Nederlandse helft. Nu speelt de bal terug naar Ziemling. Het Ziemling speelt de bal terug naar zijn aanvoer. Dat is dus akker. Die wordt opgejaagd nu door Aflaai. Die lijkt dan, Dat is wel het goede nieuws. Wel echt hersteld. Kier neemt de bal eigenlijk niet goed aan. Maar draait op de goede kant. Op weg bij Van Persie. Geeft een diepe bal. Dan moet Willems aan de bak met Romedaal. Willems en Romedaal. Romedaal lijkt er even langs. Willems is de weg. kwijt. Gaat de bal naar Bender. Die neemt hem aan op zijn borst. Kan die schieten. Nee. Want daar verdedigt uiteindelijk toch Heitinga. Komt de bal wel weer voor de voeten van andere delen. En is ook Paulsen mee. Als de bal gaat naar de linkerkant naar Kroonely. Kroony. Terwijl Willems nu echt helemaal verkeerd zat, Nu de wel wegwerkt. En dat gaat ook maar net goed. Maar Willems liet zich echt aan twee kanten verkeerd uh, passeren. stelde zich helemaal verkeerd op. Maar goed, het loopt allemaal uh, wat dat betreft niet slecht af. Maar D. Die, uh, die ook nog in Nederland heeft gespeeld, speelt de bal naar Paulsen. Links achter van AZ. Uh, binnendoor komt die bal bij de tweede paal. En dan kan de bal uiteindelijk over Willems over de zijlijn gaan. En kan Nederland gaan ingooien. Sneijder maakt haast. Realiseert zich dat de tijd in ieder geval in de eerste helft gaat wegtikken. Met nog 12,5 minuten spelen. Geeft Sneijder de bal met een hele verre trap naar voren. Enige ruimte. Maar geen Nederlands balbezit. bezit. Palsen neemt makkelijk over. En Van Persie heeft een kleine overtreding in petto. Maar de Denen houden balbezit. De Denen gaan steeds beter combineren. Zelfs in kleine ruimtes. En dus is het Ziemeling nu met Palsen. Pauls probeert de bal binnen door te tikken. Daar zit Robben met zijn voet tussen. Maar het initiatief ligt bij de Denen. En je had toch al... ...hoopt, zeker naar de 1-0 achterstand, dat Nederland het initiatief zou overnemen. Voorlopig loopt men letterlijk en figuurlijk achter de feiten aan. Ik heb het gevoel, Jack, dat het een kwestie is van vertrouwen. Dat de delen na die goal uiteraard vertrouwen hebben gekregen. Dat het zelf al echt zoekt naar zichzelf en denkt... Uh, ...oh ja, wat kunnen we, willen we en hoe staan we nou eigenlijk? En daar moet plotseling over iedere paard worden nagedacht. En dat is toch meestal niet het, go het goede... De bal gaat terug naar de keeper trouwens, nu bij de Denen. Andersen, Robben loopt door. De opening op het middenveld gevonden. Eriksen laat zich ver zakken om de bal te kunnen aannemen. Maar Kvies draait terug en speelt de bal weer naar de keeper. Opnieuw staan de 5-6 oh. van Nederland op de helft van de tegenstander. De keeper levert de bal zomaar in bij Robben. Robben op 18 meter van de goal. Robben gaat naar schieten en gaat maar, schieten, gaan maar scoren. Robben op de paal. Ai ai, ai, ai, ai, ai, ai. En als je het nou hebt over geluksvogeltjes en pechvogeltjes, is dit weer een pechvogeltje. Maar de aanval is nog niet voorbij, want daar komt al weer. Ja, van Bommel overigens onbegrijpelijk. Die keeper die de bal zomaar aan Robben in de voeten speelt. Maar goed. Tot nu toe weer het bal bezit voor het Nederlands Elftal. Stam nog steeds 1-0 voor de Denen. Avalai is aan het zoeken. Speelt die bal te hard naar de rechterkant van het veld. Hoewel Van de wielen hem binnen kan houden kan hij die bal natuurlijk nooit goed voorgeven. Omdat die bal van Avalai gewoon automatisch slecht is. En daardoor de kans voor het Nederlands Elftal met de actie van Robbe Strand op de paal. Andersen, de doelman, die speelt die bal helemaal verkeerd naar voren. En uh, Robben zou daarvan hebben moeten en kunnen profiteren. Maar waar het niet dat hij de bal eigenlijk goed speelt. Maar de paal, de sta in de weg is uh, om nog steeds die 0-1 stand op het scorebord te laten staan. Balbezit uh, voor de Denen. Centraal achterin uh, is het uh, uiteindelijk Siemling Simling die uh, loopt. Uh, Morten Olsen zegt kom op, kom van het doel afspelen. Geef maar druk naar voren. En uh, daar zou men in Nederland iets uit kunnen halen. Tenzij uh, de Denen met een uh, aanvallende instelling het Nederland heel moeilijk gaat maken. En dat zou zomaar kunnen gebeuren. Want dan komt die bal bij Kwies. Maar die bal is te hard van Siemling, Waardoor Stekenenburg er snel bij komt. Hij uh, heeft de bal inmiddels uh, nog steeds in de handen. En hij die gaat, neemt de bal mee en speelt hem naar de jongen. U had uh, inmiddels zelf al de conclusie getrokken. Al luisterend of misschien wel luisterend. En kijkend dat uh, het nog niet overdadig fris en fruitig is. Dat wat onze jongens laten zien in Garkov. Wat de Denen met 1-0 voor staan door een goal van Kroon Daly. en dat oranje. In een fase in deze wedstrijd toch een beetje op zoek lijkt naar zichzelf. Hoewel Robert dus even de paal raakte naar die fout van de keeper. Dit is een goede actie trouwens. Van, van Persie. Twee man is hij kwijt. In combinatie gezocht met Affelai Die verwachtte die bal volgens mij niet te laten met de meter van zijn voeten te springen. Terug naar Van Persie. Voor het doel staat snijden. Die loopt wel, maar er komt geen voorzet. Dan heeft niet zoveel zin. Affelai opent dan naar de andere kant van het veld. Dat is een goede bal naar Robben. Robert kan nu kiezen uit drie mensen die voor het doel staan. Van Persie is bij de eerste paal. Maar Robben komt zijn tegenstander. De niet voorbij. Loopt zich er bijna letterlijk op stuk. en paus verdedigt keurig uit. Ja, Croon die houdt de bal ook heel goed binnen. Het te maken. Dan dat de bal via twee stations bij Bentner komt. Die krijgt een schop van Heitinga. De scheidsrechter laat in eerste instantie doorspelen. En dan uiteindelijk fluit hij af. Terwijl als hij fluit, naar mijn idee, kan hij een gele kaart geven. Want het was een iets te hard inkomen van Heitinga op Bentner. Maar de scheidsrechter heeft tot nu toe nog geen gele kaart willen en hoeven tonen. En wat mij betreft hoeft dat ook niet. Ik ben dan geen propagandist. Want als hij de wedstrijd maar onder controle houdt. Dan voorlopig heeft hij dat. We spelen 38 minuten bijna. Bouwbezit voor het Siemling. Siemling speelt de bal goed diep in de voeten van Bentner. Bentner draait de hoogte van de middensteker terug. En Kier gaat dan met de bal kou om. Terwijl Simon Paulsen hem heel graag wil hebben de weef door het stadion gaat. De sfeer in ieder geval goed is, maar de stand niet. Nee, het is uh, ongewoon om Oranje in de groepfase op een toernooi op achterstand te zien. Want dat gebeurde eigenlijk ook nooit meer. Vanaf 2006 uh, in ieder geval geen wedstrijd in die groepfase meer verloren. Ondanks verschillende pools des doods. Nou, dit is er weer een. De weg is nog lang, maar voorlopig zijn de perspectieven voor Oranje Tikkeltje minder mooi. Affalaje kan daar verandering in brengen. Affalaje kan schieten naar een paas en een dribbel. En Afelij, en daar komt het schot. En die schiet een halve meter over. De actie is goed. De paas was ook goed trouwens. De dribbel was mooi. En uh, eigenlijk was alles goed, behalve dus dat schot. Want dat gaat een halve meter over. Kansen zijn er genoeg. Tot nu toe de beste man aan de Nederlandse kant, vind ik, Nigel de Jong. Die uh, de rust op het middenveld bewaart. Het overzicht bewaart. Die de pasing goed uh, voor elkaar heeft. En een belangrijke man is daar waar het gaat om de versnelling naar voren. Dan uh, dus van Avalain net overgeschoten. Goede actie. Soms wil uh, Ibrahim iets te lang in zijn, uh, in zijn actie blijven. Maar dit was prima gedaan. En de vizier stond net iets te hoog. Maar het zou toch een keer moeten gebeuren voor Oranje. Nu met een hele slechte bal van Van Bommel. Die de bal buitenkant voet wil geven richting Robben. Maar hem gewoon uh, recht op de vreeftrap naar uh, de doelman van de tegenpartij. Die daar buitengewoon content mee is. En die inmiddels uh, heeft besloten om niet maar onmiddellijk weer naar een Nederlandse aanvallen te spelen. Zoals hij een paar minuten geleden in de voeten van Robbe wel deed. Kierre speelt de bal naar voren. Wordt opgevangen door Bentner. Bentner met Vlaar. Vlaar dan uiteindelijk wint het kopduel. Maar het balbezit is via Eriksen voor de Denen. En weg is het commentaar even vanuit Garkhoff. Dus wij houden u hier op de hoogte met Denemarken in het bezit van de bal. Proberen de lijnen uiteraard zo snel mogelijk te herstellen. En ik kijk even... Nee. stand is nog altijd 0-1. Denemarken valt aan. Dit wordt een mislukschot van de Denen en wordt een corner voor Denemarken. Nee, de bal gaat over de zijlijn. Wij gaan er heel even uit met een stukje muziek. En wij werken zo hard mogelijk aan wij voor u om de lijnen te herstellen. Het staat na 40 minuten 0-1 Nederland-Denemarken doelpuntenmaker Kroon Daily. En de Denen gooien in aan de zijlijn. Lijkt weer hersteld. Uh, we gaan weer snel over naar Bastigla. Jack van Gelder. 0-1 was het toen we jullie verlieten. Ja, jammer. Want een stukje verslag deed je hartstikke leuk. Is het balbezit nu voor de, de Denen? Dank je wel, Tom, voor de hulp. En uh, is het balbezit nu voor, weer voor de Denen? Halverwege de helft voor van het Nederlands helftal. Het Nederlands helftal staat ons nog steeds met 1-0 achter. En de minuten tikken weg richting uh, Rust. Is er nog drie minuten tot uh, Rust. En blijft het 0-1 of wordt het 0-2? Het wordt nog steeds 0-1. blijft het, want er was wel een kans weer voor Kroondeli. Die gevaarlijk is. Die van de, uh, van de linkerkant steeds met de rechtervoet naar binnen komt. Nederland zou dat moeten weten. Maar uh, kan daar te weinig handen. Waarom zit zit voor op de Jong? Dit was slecht verdedigd weer. Van Marwijk ook met de handen voor het gezicht. Omdat een hele simpele combinatie van de denen. Tik, tik. 2-3 schrijven En er staat er één op 18 meter van het doel vrij om te schieten. En dan zijn we blij dat we een goede keeper hebben. Maar het oogt bij het Nederlands elftal gek genoeg aan de rechterkant. Waar je nou een goal hebt gehad. En ook dit moment weer. Niet fantastisch. En, uh, we hadden dat nog aan de linkerkant verwacht nu. De bal op Van Persie is oh. uh, niet goed. Komt er net niet bij, maar wel voor de voeten van Sneijder. Die terug heeft aan Van Persie. Daar komt er gelijk maken. Is, dat neemt hij toch aan? Nee, want dat hoe het krijgt is hij erin? Schrikkelijk slechte aanname van Van Persie. Hij jongens. moet hem er meteen inschieten, maar hij wil hem nog aannemen. Komt dan te veel aan de rechterkant van het doel uit en schiet dan via een tegenstander. Terwijl Sneijder nu de bal in één keer probeert in de verre hoek te draaien vanaf de andere kant. Maar dit moet een goal zijn. En Nou hebben we in het begin van de wedstrijd gezegd, het is flauw van de regie om meteen Huntelaar in beeld te brengen. Als van pers is eerste kleine kansje wist, maar dit zijn honderd procent kansen die moeten er gewoon in. Punt. Ja, nee, hij neemt hem verkeerd aan. Want hij moet hem met zijn rechter aannemen. En hij neemt hem op zijn linker aan. Je mag toch van iemand van dit niveau verwachten dat een simpel balletje op de binnenkant van je rechter niet de probleem oplevert. Waardoor je kan zien wat het favoriete been is. Echt een hele slechte actie van Van Persie. Die uh, daar de ploegen mee op 1-1 had moeten brengen. En het uh, gebeurt niet. De Denen proberen eruit te komen. Bentner protesteert vanwege vermeend hands. Nederland kan dan uitverdedigen. Nederland kan zich in ieder geval uh, in het uh, totaal van de eerste helft uh, niet verwijten dat men er geen kans heeft gehad. Maar uh, als we simpele uh, kan ze er uh, niet in wil schieten. Dan krijg je absoluut een probleem. En blijf je zoals nu tegen een 1-0 achterstand aankijken. Of wordt het misschien met een uitval straks nog wel erger. Balbezit uh, voor het Nederlands zelf. Van Bommel komt de bal eigenlijk voorbij. Zijn laatste linie verder naar achter ophalen. Staat daar nu ook nog steeds. Op het moment dat hij, dat hij de bal probeert te spelen naar de linkerkant van het veld. Er staan drie spelers van het Nederlands elftal te kijken hoe die wordt weggewerkt en Rommedaal overneemt. En via Kier gaan de Denen eruit proberen te komen. En er is er wel enige druk van het Nederlands elftal, maar het is niet gegroepeerd, het is niet collectief, waardoor er ruimte is voor Rommedaal. Rommedaal zet het op een lopen, maar wordt van de bal gekleed door de Jong. De Jong krijgt daarmee nog een ingooi. ook. Omdat die bal blijkbaar door Rommedaal het laatst is geraakt. Dat vindt Rommedaal niet. Maar moet eigen voor zijn geld kiezen. Want de bal rolt alweer. En kan dus beter nu achter Willems aanlopen. Dat is hij eigenlijk even vergeten. Willems profiteert daar dan niet van, maar speelt de bal terug naar de Jong. 10 meter voor de middenlijn. Een paar meter nu erover. En een paasje op Van Persie die een duwtje in zijn rug krijgt. Maar heel makkelijk uit balans gebracht is door de aanvoerder. Akker van de Delen. Daar komen de Delen weer. Kroon Deli. Aardig dribbeltje. Paasje op Bender die glijdt. Maar heeft toch nog de bal te pakken. Draait weer weg naar het middenveld terug. Aan de andere kant van het veld. De linker staat nu Paulsen te wijzen. Bent er nog altijd aan de bal. Laat hem liggen voor Siemling. Die zou eens kunnen schieten. Siemling wacht op steun via de rechterkant. Jacobsen wordt het nog erger. De voorzet wordt geblokt. Dan levert de Denen een hoekschop op. Dat is denk ik de eerste voor Denemarken. Het probleem is waar Nederland echt op dit moment mee zit... is dat zowel Robben als Sneijder als Avalai... Die in die zone van drie staan, veel te ver voor de bal staan. En veel te veel de bal in de voet willen hebben. Waardoor er geen enkele diepgang is. En dat uh, is vrij makkelijk te verdedigen. En ondanks dat feit heeft Nederland toch nog een aantal 100% kansen gehad. Er zijn er toch zeker een stuk of twee, drie waarvan je kan zeggen: ja, daar moet er toch echt één van in. Nu komt de corner van de rechterkant van het veld. Moet Nederland weer oppassen. Bal van Kroon die draait weg. Komt hij bij de tweede paal? Bentel kan hem niet pakken. En uiteindelijk gaat hij ook nog voor langs. Dat was toch weer een mogelijkheid, ook voor de Denen. Maar de bal komt uiteindelijk in de handen van Stekelenburg. En zo kijken we naar het bord van de denk ik, 23ste assistent Scheidsrechter. Die zegt nog één minuut en uh, is het balbezit voor Vlaar. En lijkt het uh, in ieder geval na 45 minuten allemaal te stranden met een 1-0 voorsprong voor de Denen. dankzij het doelpunt van Kroon Dedy in de 23ste minuut. Balbezit voor Snijder. De extra tijd loopt dus. Uh, goed balletje binnen door naar Afluijn. Nee, niet goed genoeg Wat net te hard. De Denen nemen over. Loeren weer op de mogelijkheid voor de omschakeling. Bentner krijgt niet de bal. Die gaat naar de rechterkant maar is veel te hard. Rommedaal steekt nog wel zijn arm op, maar je vraagt je af waarom, want deze paas was echt ongelooflijk slecht. Maar het idee was goed, zullen we maar zeggen, van de maken van de goal. Kroon die bal zuist uh, over de achterlijn, doeltrap voor Nederland zelf al vlaar aan de bal. Slotseconden van de eerste helft die dus uh, voor Nederland, je zegt dat terecht, een aantal grote kansen op heeft geleverd. Een bal op de paal bovendien van Robben. Maar dat is ook een tegengoal En wat hachelijke momenten aan de andere kant. Terwijl nu snijder een tikkie krijgt en naar de grond gaat. Ja, en belachelijk door de scheidsrechter. Hij krijgt gewoon een tikkie, maar dan moet hij meteen fluiten. Vervolgens gaat snijder nog iets theatraler liggen en geeft er een gil bij. Dan. Vervolgens trek gaat hij met zijn hand naar zijn voet en als het is, dan zal het wel een overtreding zijn. Wat dat betreft uh, is hij niet consequent, maar in ieder geval geeft het het Nederland wel het bal bezit. Nederland kan de bal in ieder geval meenemen, de kleedkamer in. Want de stand na 45 of 46 minuten is uh, verrassend 1-0 in het voordeel uh, van de Deden. En wat kan en moet Van Marwerk doen? Hij moet er in ieder geval één controleur uh, voor weghalen voor die uh, defensie. Hij zal wat meer naar, naar voren moeten voetballen. Want uh, als we behoudend blijven spelen, weet ik één ding zeker, dan uh, is het uh, 18 juni gewoon gezellig. Iedereen naar de vakantie worden. Het einde van de eerste helft 1-0 voor Denemarken. Van Groenendijk. Verrassend, zegt Jack van Gelder. Ja, goed gezien het spelbeeld wel. Hè, want Nederland is natuurlijk wel beter. Krijgt ook behoorlijk wat kansen. En ja, het is verrassend dat je achter staat tegen deze ploeg. En dan kijken we voortdurend naar de verdediging bij Oranje op links. Maar het doelpunt kwam via rechts. Ja, ik vind die hele verdediging niet, niet heel sterk. We hebben eigenlijk alles gezien waar we het voor de wedstrijd over hebben gehad. Een keertje binnendoor bij Willems. Um, ja, natuurlijk van de wiel die veel moeite heeft met Kroon-Daly. He, maar wat te denken van uh, het doelpunt he, waar Heitinga zijn rug naar de situatie draait. Is gemakkelijk uit spelen. En vervolgens ook Stekelenburg. He, dit zijn wel ballen dat als je echt die topvorm hebt... Ja, dan pak je zo'n bal waarschijnlijk. Ja, was dit echt de doelman uh, aan te rekenen... bij ja. wie de bal door de benen wordt gespeeld? Ja, goed, ik zeg al, je kan wel eens geluk hebben... Hè, dat hij wel tegen je voeten komt. Ja, en, en nu gaat hij door zijn benen heen. Wel, weliswaar van vrij dichtbij. Maar echte vorm, dan pak je zo'n bal. Is dit het verschil tussen goed en heel goed? Want ook de scherpte ervoor in, de eindpaas zoals dat tegenwoordig heet. Zeg maar. het, het is een aantal keren dat je denkt, daar gaat hij. Maar het is allemaal net niet. Het is ook te speels. En, en, ja, dat zijn ook deze types hè, die wij voorin hebben lopen. Uh, van Persie dat weten we. Hè, dat hij zich vaak uit die spitsen ook weg laat vallen. Maar het is speels. En, en met name die, die, die, die laatste bal. Hè, die, die, die aanname, die goede aanname of die eindpaas. Ja, daar ontbreekt het aan. En met is het ook hè, dat je wel eens ziet dat mensen zelf gaan schieten... in plaats van nog eens een bal nog even breed te leggen... of mee te geven aan een opkomende man. Wat is dat eh, met Van Persie, die de lijn een beetje lijkt door te trekken van het WK... Alsof hij net zoveel tegen zichzelf speelt als tegen een ander. En dan zie je hem een jaar lang zo vrijuit grandioos voetbal in Engeland en hier. Ja. Waar zit dat? Ja, dat is toch iets mentaals. Hij krijgt toch die hele discussie ook mee. Met Huntelaar, wel of niet. En natuurlijk, hij heeft dat WK gespeeld waarin hij niet gescoord heeft. Nou, de druk... Die voelt hij ook. Hè. In Engeland is het wat vrijer allemaal. Uh, hij scoort heel veel in Engeland. En in het Nederlands dan hikt hij er tegenaan. En dat zag je met name ook bij die ene kans die, uh, die Snijder breed legt. Waarin hij hem totaal verkeerd aanneemt met zijn rechtervoet. Ja, en daardoor wegkans. Maar ja, dat is een beetje uh, van Persie in het Nederlands dan. Is dat al een moment om nu te zeggen van de tweede helft geen voor Persie? Als nou, je kijkt goed. naar het feit dat hij in de achtste minuut een grote kans net naschiet. En op het eind ook een doelpunt had moeten maken. Ja, gaan we er weer op wachten. Hè? Van Marwijk heeft natuurlijk al die wedstrijden erop gewacht. En het is niet gebeurd. Ja, en gaat het nu wel gebeuren? Je bent beter, je krijgt kansen, maar je zal ze wel een keer in moeten schieten. Coaches, jij bent er zelf een, hebben vaak de neiging om te denken: ik wacht nog een kwartiertje, het klassieke kwartiertje <lacht> zo. Uh, da, da, da, da, dat doen ze bijna. Verwacht jij dat hij dat wacht, dat kwartiertje ook, dat hij denkt: ik laat deze mensen het toch doen? Nou, ja, ik ben zelf ook niet zo uh, meer van het wachten <lacht> hoor. Ik zou uh, wat dat betreft uh, in de rust uh, iets doen. Um, want het is zonde van de tijd. En je weet ook hè, dat je de eerste wedstrijd niet mag verliezen. Nou, we hebben allemaal weer kunnen zien dat in deze wedstrijd twee controleurs te veel van het goede is. Je kan daar spelen met een snijder die zich in de linie laat zakken. Waardoor Van Persie onder Huntelaar komt te spelen. Ja, dat is allemaal mogelijk. En uh, er moet iets gebeuren. En ik zou niet een kwartier wachten nog. Als je kijkt naar het begin, dan zie je dat behoorlijk voorin de druk op wordt gevoerd. Wordt vroegtijdig wordt gescoord bij de Doelman. De Deze Doelman. Dat was de tactiek. Ja, nou, oh, ik bij... vind dit geen types die wij nu voorin hebben lopen. waar je echt druk mee kan zetten. De momenten waar je hebt doelt. Uh, komen vooral voort uit hele slechte uittrappen van de keeper... Hè, die een paar keer de bal zo in de voeten speelt van, uh, van met name een keer robben. Maar goed, in de eerste 20 minuten zegt toch wel tijdelijk... de aanvallen is ja. meteen storen bij de doelman toen hij moest uittrappen. Ja, en dan kan hij natuurlijk kiezen voor een lange bal. Dat deed hij niet. He, ze willen dan toch blijven voetballen en het zoeken in voetballende oplossingen. Nou, dat is een paar keer niet gelukt... waardoor Nederland een paar kansen cadeau heeft gekregen. Als wij zeg maar spelanalytisch kijken, zeg jij... een van die controleurs, daar zou ik een andere man... Hebben. moeten we achterin of moeten we gewoon constateren... het is wel moeilijk achterin, maar we hebben weinig meer keuze... dan hoe we het nu doen. Of zou je daar ook nog iets anders kunnen doen? Of zou Van Bommel een linie kunnen zakken? Er is ook veel over gesproken. Er is veel over gesproken, dat klopt. Ja, je ziet uh, dat die verdediging van Nederland die is niet ingespeeld dat, dat is. Aan, aan dat zie je ook met name bij de goal. Het is, in feite is het vijf uh, oranje shirts tegen drie witte. Ja, en dan sta je toch uh, met 1-0 achter en dan staan we toch naar elkaar te kijken. Want zo'n en... weergeloze aanval was dat niet. Nee, Drie is... oranje spelers worden weggekrapt, links ingeschoten. Ja, met name Eitinga ziet er daar natuurlijk niet goed uit. Uh, want die draait zijn rug er naartoe en wordt makkelijk uitgekapt door die sleepbeweging van Kroon Maar ook, uh, ik blijf zeggen dat toch ook die bal. Uh, ik zeg niet dat het een fout is, maar een keeper in vorm pakt hem wel. De heren die hier vanmiddag in het sportforum zaten, zeiden een beetje dit. Hè, de statistieken wijzen erop een jaar lang, de wedstrijden wijzen erop. Dat het allerbeste er een heel klein beetje af lijkt te zijn. Er werd heel geagiteerd op gereageerd door het Nederlands team in de voorbereiding. Die zullen er nu wel bij zitten. Dit is wel een soort alles of niets moment hè, voor een aantal mensen. Ja, dat klopt. We moeten niet vergeten dat, uh, dat Nederland wel uh, uitstekend begonnen is hoor, in die wedstrijd. En um, best heel aardig voetbalde. Maar al die, uh, die, ja, die, die analyses vooraf, uh, die heb ik uh, absoluut wel kunnen begrijpen. Want uh, het, het lijkt ook inderdaad, hè, men spreekt wel uit hè, dat, dat het team echt voor elkaar vecht. Maar ja, dat zie je vaak niet terug. Het, uh, het is een beetje speels en ja, dat echte killen, uh, dat, dat mis je ook. Hebben ze nu een beetje waar je als coach... want je voelt dit ook een beetje met elkaar, hè? Zo van, als dit, is, dit, is dit het moment van als dit maar niet gebeurt? Zeg maar. Is dit wat je van tevoren daarover denkt? Tuurlijk, hè, want dit, dit sluipt nu ook uh, in die kopjes. En zeker nu in die kleedkamer uh, ja, het zal, dat, uh, zal dat merkbaar en voelbaar zijn. Uh, je weet dat je die eerste wedstrijd in feite moet winnen tegen de Denen. Ja, en dat kan ook nog best, hè, want je hebt nog drie kwartier... En uh, ja goed, je, je zal wel snel die goal moeten maken. Anders komen we echt in de problemen. Dan zal je toch volgens mij, volgens mij wel moeten komen ook van Robert... die daar dubbel gedekt staat op rechts en heel veel kansen had op de paal schiet. Op een gegeven moment toen de keeper verkeerd uittrapte. En eerder in de wedstrijd toch ook al in een, het een strafschopgebied afgaf... waar hij eigenlijk zelf had kunnen scoren. Dat was een moment dat hij hem afgaf inderdaad. En ik vind ook dat hij in de wedstrijd een paar verkeerde keuzes heeft gehad. Um, hij moet hem een keer meegeven ook. En de bal die hij op de paal schiet, die moet hij in feite afgeven aan, uh, aan Van Persie... die links helemaal vrij stond. Maar dat, dat is waar we het net over hadden. Die, die, die, die keuze, die moet goed zijn. En dan krijg je pas echt een 100% kans. En nu blijft het een beetje van afstand. We gaan kijken of ze naar je luisteren vols. Jij zou wisselen, dat is in ieder geval helder. Jij zou de wissel nu al doorvoeren. Ja. Wij gaan er even uit, omdat we eerder naar het vooruitgeschreven nieuws gaan. Zodat we om zeven uur weer terug kunnen zijn in Garkov... voor de tweede helft van de wedstrijd. Het zijn nog maar eens gezegd. Nederland-Denemarken, 0-1. Doelpuntenmaker Kroon-Deli. Wij zijn één. Volgende TK bij de publieke omroep. Ja, dan krijg je toch echt een brok van in je keel. In, in. Kijk op Nederland 1. Daar komt Oranje weer met de troepen. Ga naar nos.nl. Is dit de laatste penalty? En luister de Radio 1 sportshow. Het is de troepen! Nederland erbij daar! Wij zijn 1. En nu zijn ze weer samen. Morgen in de krant gevraagd nieuwe woonboot. Bij de publieke omroep. Je bent een ZZP'er, maar diep in je schuilt een een Henry Ford. Een Bill Gates. Een Mark Zuckerberg. Een multinational. Ook al heet je Coor de Wit. En moet je nog heel wat ondernemen voor het zover is. Ben je er klaar voor? UPC Business wel. Het internet tot 120 MB. Met de zakelijke helpdesk. UPC Business.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 Uw Peugeot-servicepunt heeft nu een leuke aanbieding. Gratis ergocontrole. controle Kijk op Peugeot.nl. Dit is Radio 1. De Radio 1 sportzomer. Tim Moverdiek en Tom van Teck. We zitten in de rust van de wedstrijd Nederland-Denemarken. Rustland dus 0-1. We gaan zo direct verder met de tweede helft. Het is rust in Kharkov. Maar hier is natuurlijk allereerst het nieuws met Jeroen Tjep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 Minister Schippers heeft voor de wedstrijd van het Nederlands elftal in Garkov gezegd dat ze tot het laatste moment heeft gehoopt dat Europa één lijn zou trekken over wel of niet naar Oekraïne gaan. Ze vindt het verschrikkelijk jammer dat de Europese landen niet samen één signaal afgeven. Schippers heeft vanmiddag samen met de Deense minister van Sport gesproken met Oekraïnse sport- en mensenrechtenorganisaties. Die waren blij dat ze waren gekomen, zei Schippers. Vanmiddag liep ze samen met duizenden Oranje fans naar het stadion in Garkov. Daar zit ze niet bij de Oekraïnse minister van Sport, maar gewoon in het Oranjevak. Oranje vak. Oranje speelt op dit moment in Garkov het eerste EK-duel. Nederlands zelfs al staat tegen Denemarken bij rust met 1-0 achter. En tientallen Russische voetbalsupporters hebben zich misdragen na de EK-wedstrijd tussen Rusland en Tsjechië. Na het duel begon een groep Russische fans te vechten. Toen Stuarts wilden ingrijpen, werden ze neergeslagen en getrapt. Vier Stuarts moesten in het ziekenhuis worden behandeld. Volgens de antiracismeorganisatie FAIR waren er tijdens de wedstrijden ook racistische incidenten. Enkele Russische fans droegen extreemrechtse vlaggen. En naar de Tsjechische verdediger Theodor Selassie van de Ethiopische afkomst... werden tijdens de wedstrijd racistische opmerkingen geroepen. Het weer. Vannacht kans op het regen. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In de middag kans op een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 It-staffing.nl. Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win